Honderden mensen hebben opnieuw de nacht doorgebracht op het Tahrirplein in Cairo... ondanks het verzoek van het leger om naar huis te gaan. Het is de eerste nieuwe werkdag na het aftreden van president Mubarak... maar veel mensen zijn nog op het plein te vinden. De betogers hebben aangekondigd dat er meer protesten volgen... als het leger niet aan hun eisen zal voldoen. Een speciale raad van betogers gaat onderhandelen met het leger. De legerleiding heeft nog geen uitspraken gedaan over de tijd die het gaat kosten om de overgang naar een democratie te maken. Later vandaag vergadert de tijdelijke regering hierover. De Legertop maakte gisteren bekend dat er een onderzoek is gestart naar de vroegere premier Nazif en twee voormalige ministers. Voorlopig mogen ze daarom Egypte niet verlaten. Het is niet bekend waarvan ze worden verdacht.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 Bij een schietpartij in Terneuzen zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Agenten op de fiets hoorden dat er schoten werden gelost bij een café. Daar konden ze twee mannen arresteren die waarschijnlijk hebben geschoten. Iemand die de aanhouding probeerde tegen te houden is ook meegenomen naar het politiebureau. Twee gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Een derde was daar zelf al naartoe gereden. De politie weet nog niet wat de aanleiding was voor de schietpartij.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 In Nigeria zijn zeker elf mensen omgekomen... toen ze onder de voet werden gelopen bij een verkiezingsbijeenkomst. Duizenden mensen waren naar een stadion gekomen... voor een toespraak van president Goodluck Jonathan. Aan de hekken stonden nog eens honderden mensen te dringen... waarop een agent in de lucht schoot en daarna brak er paniek uit... in de menigte waardoor elf mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. De president heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Jonathan werd vorig jaar mei-president... na het overlijden van president Yar Adua. De inwoners van Zwitserland mogen vandaag beslissen over strengere wapenwetgeving. Een groep maatschappelijke organisaties vroeg om het referendum omdat ze wil dat er strengere eisen worden gesteld aan wapenbezit. In Zwitserland vallen relatief veel slachtoffers door vuurwapens. Een op de zeven inwoners heeft een wapen in huis. Volgens peilingen zijn de voor- en tegenstanders redelijk in evenwicht.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 En morgen, maandag, is het eerst droog en bewolkt. In de middag en avond regen. De temperatuur loopt aan het van 7 graden in Friesland... tot 10 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2 euromunt Dan heb je geluk, want de oplage van deze Erasmus-munt is beperkt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 Dat gepresenteerd. Het boek is getiteld De Zeven Levens van de Protocollen van de Wijze van Sion. Professor Smelik, goedemorgen. Het is een, uh, een hele lange titel. Ja, moet u zich voorstellen hoe vaak ik dit heb moeten typen. <laughs> ja, ja. Nou, Het is een uh, titel die veel uh, vragen oproept. Het, het, het boek is ook een reactie op de protocollen van de wijzen van Sion... die ruim 100 jaar geleden uitkwamen. En wat gezien wordt als een antisemitisch schrift. Dat klopt. Dat klopt, daar gaan we het over hebben. Maar allereerst, u bent hier in Hilversum. En u zei toen we zeiden van komt u naar Hilversum, naar de radio. Toen zei u, dan ga ik back naar mijn roots. Mm -hmm. nou, ik ben dus inderdaad vlak bij mijn geboortegrond. Aangezien nou, het Mediapark is gevestigd op een stuk grasveld waar ik vroeger altijd als kind rondliep. Hoe lang heeft u in Hilversum gewoond? Uh, de eerste 21 jaar van mijn leven. En dan komt u waarschijnlijk met de vraag aan, hoe oud bent u? Hoe oud bent u? Ja, juist. <laughs> ik ben in 1950 geboren, dus ik ben van 1950 tot 1971 in Hilversum geweest. Ik ja. zag uh, tot mijn ontzetting en schrik dat dat alweer 40 jaar geleden is. Ja, wat vliegt de tijd dan, hè? Ja. Inmiddels woont u in uh, België, in Vlaanderen, want u doseert Hebrails, en jodendom, aan de Universiteit van Gent. En uh, nou, vanochtend bent u dan uh, weer even terug en om u iets beter te leren kennen, beginnen wij met een jukebox. Er komen wat vragen op u af en aan u om deze gewoon naar eer en geweten te beantwoorden. Is dat goed? Afgesproken. Okay. Welk boek op uw nachtkastje? door Eco. De, het boek wat hij geschreven heeft over de protocollen van de wijs van Sion. Wat ontroert u? Met muziek vooral. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? zou het niet met z'n echt durven zeggen. Ochtend of avondmens? Een ochtend-en-avondmens. Bouwnet of wakker Nederland? We dat dat een beetje in België ons ontgaat. <laughs> Koran gelezen? Stukjes. Meest inspirerende persoon? Dat zegt de profeet Jeremia. Zo. Professor Smelik, uh, u, u, u, muziek ontroert u. Mm. Welke muziek dan met name? Uh, nou, dat is muziek die een bepaalde ideologische betekenis heeft. En dat kan dus zeer wijd uiteenlopen. Dat kan dus een, mooier, een mooi uitgevoerde psalm zijn. Uh, en dat kan ook de internationale zijn. Dus dat mm. is nogal. Een, Breed scala. Of het kan Joodse religieuze muziek zijn. of het kan een prachtig Grieks-Orthodoxe hymne zijn. Ja, maar een simpel liefdesliedje, dat is niet aan u besteed? Um, tenzij het in een bepaalde historische context staat. Dan wordt het weer interessant. Bent u zelf Joods? Nee. Maar veel mensen zullen dat van u denken misschien? Ja, ja en vooral in België. denken ze met Spelen. vinden ze een Joodse achternaam. terwijl het een Tsjechische achternaam is. Maar ik stam uit een geslacht van protestanten. Uh, afgezien dan van mijn vader die communist was. Dus een kleine afwijking in de gelen. En uw moeder? Die was Rooms-Katholiek. En dat is, moet een bijzondere opvoeding zijn geweest. Zo met ja, twee totaal verschillende achtergronden bij de ja, ouders. Zeker omdat mijn vader erop stond dat ik gedoopt werd in de Rooms-Katholieke kerk. Maar daarna geen enkele godsdienst opvoeding mocht hebben. Oh. Ik ben opgevoed in het atheïsme. En dus mijn vader, in het jaar 1968, toen ik besloot om gelovig te worden... en theologie te gaan studeren, heb ik altijd alles meteen stevig aanpakken. U heeft besloten om gelovig te worden? Ja, ja. En is dat gelukt? Ja, in één dag. Oh. u bent tot aan vandaag gelovig, een gelovig mens? Nog steeds, ja. Ja, in één dag besloten, dat vond ik... Uh, ja, andere mensen schijnen dat heel vreemd te vinden. Maar ik heb er één dag heel goed nagedacht over hoe de wereld in elkaar zat. En toen kwam ik tot de conclusie dat God bestaat. Ja. En, en kreeg u ook een soort gods ervaring? Want er zijn natuurlijk meer mensen die binnen een dag tot geloof komen... omdat ze een bepaalde ja, ervaring hebben. Ja, Boven nee, natuurlijk. het was meer een rationeel afwegen. Ja. De, de professor die gewoon concludeert van... ik ga geloven, God bestaat, want... Daar komt alles op uit. Juist. Ja, maar ik was toen nog geen professor. Ik zat toch op de laatste klas van de middelbare school. Oh, oh dat is helemaal waar. Je was nog onbevangener dan nu. Uh, dat weet ik echt niet zeker. You have to go and leave me Don't make it so hard, just run It's not that big a thing you're On the other side of town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 in my mind I try to look the My Life van Cresip. Kende u dit, professor? Nee, het is mijn ons Vindt u het wel mooi? Of? Maar ik vind het nogal lijken op veel andere nummers. Nou, dat doet u ze mee te kort, hoor. Ah. Het is een Nederlandse groep. Ze zijn er heel goed. Pardon. Ja. Eh. Ik ben mijn onwetendheid bekennen in dit opzicht. Nou, u heeft wel verstand van heel veel andere zaken, professor Klaas Melik. U doseert Hebreels en Jodendom aan de Universiteit van Gent. Vorige week uh, werd uw boek gepresenteerd... De Zeven Levens van de Protocollen van de Wijzen van Sion. Um, u heeft die protocollen van de Wijzen van Sion onderzocht. Dat zijn geschriften van een 110 jaar oud ongeveer, zeg dat is goed? Dat is goed, ja. Waar gaan die protocollen over die zo oud zijn? Nou, het is dus de bedoeling geweest van de schrijver om te doen alsof het een soort van besluitenlijst is... van geheime vergaderingen van Joodse leiders... die ergens ter wereld zouden hebben plaatsgevonden. Met wat voor doel die vergaderingen? Uh, de, het uiteindelijke doel was om de macht over de hele wereld in handen te krijgen... en een nieuwe era te stigen. beginnen. Een nieuw tijdperk. Een, een nieuw tijdperk te beginnen met de zoon van David als de nieuwe wereldleider. Een, een, een, een, een Joodse... Uh... Uh, wereld-supermacht, uh, om het maar even populair te zeggen... Mm -hmm. met een Joodse leider. Ja, de hele wereld zou dan onderworpen zijn aan het Joodse volk. Dat klinkt een beetje als geschrift. een bijbels... Perspectief, maar nu gaat u boos worden, want u zegt dan dat staat niet in de Bijbel. Maar het, het klinkt als een soort nieuw scenario, laat ik het zo maar zeggen. Nou, ik vind dat wel een goede opmerking van mm -hmm. u. Want uh, aan het, het eind van het, uh, de protocollen zie je een duidelijke overgang in de tekst. Dus daarvoor is hij vooral bezig met allerlei economische kwesties... en hoe je dus macht kunt veroveren via economische en andere maatregelen. Maar aan het eind krijgt het een soort apocalyptische... dus een het openbaringskarakter van eind der tijden... waarin hij duidelijk put niet uit de Joodse, maar uit de christelijke traditie. Heeft hij dingen overgeschreven uit de Bijbel? Nou, ik denk dat het gaat om een Rus. Dat dit een gevolg is van zijn Russisch-orthodoxe opvoeding. En de zoon van David is natuurlijk een typisch Joods begrip enerzijds... Ja. maar ook een typisch christelijk begrip. Ja. Maar het is dus bij hem is het duidelijk in de christelijke invulling. Ja, u heeft die protocollen onderzocht van ruim 100 jaar oud. En dat is de basis geweest voor uw boek. De Zeven Levens van de Protocollen van de Wijze van Sion. Waarom had u de behoefte om dat boek te schrijven? Nou, het komt, begint eigenlijk al in mijn studententijd. En toen ik uh, studeerde in het Instituut voor Moderne Nabije Oosten. En uh, toen keek ik in de boekenkast van de Instituutsbibliotheek. En daar was ook een plankje Zionisme. Dat verbaasde me op zich al, want het instituut stond toen al bekend als zeer pro-Palestijns. Ik dacht, nou, dan ga ik eens kijken wat zij over Zionisme hebben. Dat waren de bekende titels van de geschiedenis van het Zionisme. En plotseling zag ik daar een ander werkje, een Frans-talig werkje, uitgegeven in Beirut. En dat was de Protocol van de wijze van Zion. En die stond daar dus als een van de wetenschappelijke handboeken op het gebied van Sionisme. En daardoor raakte ik volledig gealarmeerd. Want ik dacht, ja, als andere studenten dit boek in handen krijgen. denken ze echt dat het iets met het Sionisme te maken heeft. En dat is niet zo? Het heeft totaal niets met het Sionisme te maken. Maar het scenario wat u net schetste lijkt daar wel op. Uh, pardon? Nou, dat, dat de Joden uh, uh, over de wereld zullen, zullen heersen. Uh... Uh, uh, zionistische gedachte. Uh. Nou, de zionistische gedachte is. Geen wereldheerschappij misschien. Het stichten van een, een staat ja. op een klein stukje land wat je nauwelijks op de wereldbol kunt aangeven. En zo geen hang naar wereldheerschappij, uh, zegt u? Nee, want dat is juist het merkwaardige van deze propaganda... die we natuurlijk in de Arabische wereld heden dagen nog steeds zien... maar die dus ook in de protocollen van de wijs van het Zion wordt uitgewerkt. Het merkwaardige is dat ze zeggen dat het gaat om wereldheerschappij... terwijl de Zionisten juist de Joden vanuit de hele wereld willen concentreren... in dat ene Joodse thuisland. Dus dat is totaal precies de omgekeerde ja. beweging van wat men... Uh, zegt dat het geheime doel van de Joden zou zijn. En dan zie je dus ook dat, interessant, dat je bij uh, mensen als Hitler ook ziet dat ze niet geloven dat het Zionisme echt bestaat. Ze zeggen, de Zionisten zeggen wel dat ze één land willen stichten, Joods land, maar eigenlijk zijn ze op de wereldheerschappij uit. Hm. Heeft Hitler dan zo'n boek als de protocollen van de wijze van Sion uh, omarmd destijds? Jazeker, want dat is inmiddels een van de levens van het protocollen van de wijze van Sion. is In de periode van omstreeks 1920, 1921, dus de vormingsjaren van Hitler... Uh, is dat zeer bekend geworden in Duitsland... Als een verklaring voor de grote gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens en meteen na de Eerste Wereldoorlog. De val van het Zarenrijk en de val van de andere Keizerrijken in Europa. En zo heeft u zeven levens beschreven van deze protocollen van de wijze van Sion. Ja, want het is het raar. Elke keer wordt die onthuld dat dit, dit geschrift een vervalsing is. En elke keer weer denk je, van nou, nu is het gedaan met ja. dat geschrift. En dan komt er weer een nieuwe historische context. En dan duikt het geschrift weer even vrolijk op. Ja. En dat deed me denken aan de kat. Met de, zeven vrouw, levens, met ja. zeven levens. Wat, wat is het zevende leven wat betreft die protocollen? Wat ja, is het meest recente? Dat, dat is helemaal merkwaardig. Want je zou denken, van in deze tijd waarin zoveel bekend is over de, wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog... met de Joden is gebeurd. Van dat, en dan die Arabische propaganda, oké, okay, dat is in de Arabische wereld. Maar dat dus in de Westerse wereld de protocollen weer zijn teruggekeerd. Dat is natuurlijk buitengewoon merkwaardig. Maar het blijkt dat in de kring van de New Age... men erg geïnteresseerd is in alles wat met complotten te maken heeft. En dat is dus de complottheorie die achter de protocollen zit, mensen weer opnieuw aanspreekt. Het probleem natuurlijk voor de mensen nu in het Westen is... dat ze niet zonder meer het een anti-Joodse geschrift kunnen laten zijn. Omdat... Dat, ja, te, veel dat op te veel weerstand oproept in de maatschappij op. van vandaag. Natuurlijk. Vandaag. Ja. En daarom gaan ze, hebben, ze, hebben ze een groep, een geheime groep... die wel inderdaad ooit bestaan heeft... Te verlichten, de Illuminati. Ja. En die zouden achter het totale complot zijn. en zouden ook de Joden hebben gebruikt. om hun complot te verwezenlijken. Huh. U vond dat boek over die protocollen. in de uh, bibliotheek. van het Instituut voor het Moderne Nabije Oosten. Ja. Maar wat is daar erg aan? Ik bedoel, Mijn Kamp van Hitler. die staat toch ook in de universiteitsbibliotheek. En dan weten we dat is een slecht, verwerpelijk boek. Zo zouden studenten toch ook naar die protocollen van de wijze van Sion kunnen kijken? Dat zou kunnen, maar dat zouden wel veronderstellen dat ze het boek kennen. En dat is natuurlijk niet zo, want je moet eh, toch enigszins ingevoerd zijn... in de geschiedenis van het antisemitisme om dit boek te kennen. Hm. Dus eh, vandaar dat toen... Uh, toen, ik heb dit toen gesignaleerd bij de universiteitsbibliotheek. En men heeft toen... Uh, nu zie je, als je dat oproept op het scherm... krijg je een korte notitie erbij dat het om een vervalsing gaat. Een waarschuwing, ja. En ja. daarmee is het voor u goed genoeg? dat mensen zo gewaarschuwd worden? Het boek staat er nog wel, maar met waarschuwing? Nou, ik vraag me een beetje af. In ieder geval, die waarschuwing is het absolute minimum wat moet hmm. gebeuren. Ja. Omdat er een heleboel edities, bijvoorbeeld in het Engels zijn... waarin het wordt gepresenteerd als de authentieke protocollen... van een uh, geheime vergadering. Ja. Dus dat is het minste wat je kunt uh, verwachten. Maar ik vind het, als je het vergelijkt ook met mijn, mijn kamp... Uh, Kijk, Mijn Kampf is een authentiek werk van Hitler, maar dit is gewoon bedrog. En ja, bedrog is bedrog, dus moet je meewerken aan het verspreiden van bedrog. Ja. Heeft de oorspronkelijke auteur van die protocollen van de wijze van Sion het echt bedoeld als een anti-Joods boek? Uh, niet alleen tegen de Joden, maar ook tegen de vrijmiddelselijst. Hm. Maar ik heb begrepen dat uh, uh, eigenlijk het eigenlijk helemaal niet om de Joden ging in de eerste versie van het boek. En dat later pas uh, ah, dit erin is geschreven. Ik begrijp wat u bedoelt. Uh, nee, dus hij heeft het werk niet zelf verzonnen als zodanig. Ongeveer de helft van het werk is overgeschreven uit een ouder geschrift. Plagiaat dat... noemen ze dat. Plagiaat, ja. Het is ja. Dus bedrog en plagiaat. Ja, ja. Dat ja, is dubbel op. Hij uh, heeft het dus overgeschreven uit een oude geschrift, van een Frans geschrift. wat gericht was tegen Napoleon III. En dat geschrift gaat over de tegenstelling tussen democratie en tirannie. Dat nou, is uh, zeer actueel als je denkt aan Egypte van op het ogenblik. Ja. Uh, en dus deze Franse auteur, die een verre voorstander was van de democratie en de liberale gedachte. heeft dus een. een een tweespraak geschreven tussen Montesquieu, de Franse hmm. filosoof... als voorvechter van de democratie... en de Italiaanse Machiavelli Een als dialoog. Een dialoog. Ja. En in die dialoog legt Machiavelli uit... hoe je een tyrannie kunt vestigen en in stand houden. Ah, en, en, en, en die passages schrijver... heeft hij lekker geschreven. Ja, ja. Ja, wat is de naam dus niet... van die Russisch orthodoxe man... die dan die protocollen heeft geschreven? 100 jaar. Uh, waarschijnlijk, Het is, is niet helemaal zeker. Maar het zou Golovinsky moeten zijn. Hm. Waar komt uw drive nou vandaan om hier zo mee bezig te zijn? Ik vroeg het u net al, bent u zelf Joods? Nee, dat niet. U heeft vier kinderen met prachtige namen. Uh, mag ik zeggen, als Esther en Ruben en Mirjam ja. en Rosa. Allemaal Joodse namen. Waar komt die fascinatie vandaan met u? Uh, ja, die fascinatie komt uh, via een hele andere richting... waar ik wel ook mee bezig ben geweest. Dat is dat uh, de dagboeken van Etty Hillesum... Uh, na de oorlog uh, aan mijn vader zijn overhandigd. Etty Hillesum, hè? Etty Hillesum, ja. To, en, toch voor veel een bekende naam en zeker, zeker. de dagboeken daarvan. Ja, en die dagboeken uh, lagen dus in het bureaukastje van mijn vader. Dus ik heb dat van mijn kind af aan, heb ik die dagboeken daar zien liggen... Ja. Uh, in een onleesbaar kriebelschrift Want even schreven. voor de duidelijkheid voor de mensen die haar dan niet kennen... dit is een Joodse ja. vrouw die mm. via kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog... naar Auschwitz gaat en in 1943 mm. overlijdt op... 30 november. 26-jarige leeftijd, geloof ik. Uh, Best ouder? Ja, ze is van 1914 geboren. Dus... Iets maar, ouder? Ja, ja. iets. Ja. Uh, zij heeft dagboeken geschreven over haar ervaringen in Westerbork... En, uh, uh, ook daarvoor, maar ook nog daarna zelfs. En die waren bij u, u thuis, die, die dagboeken op een gegeven moment? Ja, dus uh, het Hirschum had een relatie met mijn vader in de jaren 30. En mijn vader was toen een vrij bekend schrijver. En uh, toen ze voor de laatste keer vanuit Amsterdam naar het kamp Westerbork vertrok... De laatste, zet... de laatste keer? Ze was vaker geweest? Ja, ze had een speciale positie bij de Joodse Raad in Westerbork... waardoor ze zijn nog zo nu en dan verlof had en dan uit het kamp mocht om dan weer terug te keren. Dus is heel bewust ook teruggegaan naar Westerbork ja, zeker, voor die ja. laatste keer? Ja, en dus die laatste keer, want ze had net een aanvaring met mijn vader gehad... want mijn vader eiste dat zij bij hem zou onderduiken en dat wilde ze niet... want ze wilde het lot van haar volk deden. En, uh, ze, ze, ze ging letterlijk haar eigen noodlot tegemoet. Ze wist ja, wat er ging gebeuren. Ze was in Westerboren geweest. Wat geweest. het ja. noemt, met een Duitse term. Het massale gebeurten, massale lot, massale gebeurtenis. Dan moet het mij ook maar overkomen. Ja, ze vond niet dat zij recht had om zich te onttrekken aan het geheel... omdat ze wist dat als zij zou worden gered, iemand anders in haar plaats hmm. zou worden weggevoerd. Etty Hillesum, haar dagboeken lagen bij u thuis. Uw vader, uw vader, was zelf schrijver, heeft geprobeerd... die dagboeken gepubliceerd te krijgen. Ja. Dat was zijn vurige wens, denk ik. Zeker, ja. Een... Is toen niet gelukt? De tijd was er misschien nog niet rijp voor. De tijd was beslist niet rijp voor. Het nee. is u uiteindelijk wel gelukt, ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw? Uh, uh, 1979. Toen? ja. ja. Want de tijden waren toen sterk veranderd. Er was een andere generatie gekomen die de oorlog op een hele andere manier benaderde dan daarvoor. En zodoende bent u gefascineerd geraakt door eh, voor het Jodendom. Ja, want en voor het lot dacht, van de Joden? Ik dacht als kind, een vrij simpel gedacht, van als iemand bereid is haar leven te geven om het lot van haar volk te delen, dan moet dat volk toch wel iets heel bijzonders zijn dat je daar je leven voor geeft. Ja. Dus vandaar dat ik daar meer over wilde weten. Professor Klaas Meelik, we praten zo verder. Uh, ook over het boek uh, dat vorige week gepresenteerd werd... De Zeven Levens van de Protocollen van de Wijze van Sion. En uh, we gaan het ook hebben over het antisemitisme van vandaag de dag. Is het inmiddels bijna half acht geworden. En dat betekent uh, met uh, uh, recht tijd voor een overzicht van het nieuws... met Juri Stubeninski. Zeg ik dat goed? Ja, Stubeninski. Oh, oh, sorry, ja. Radio 1.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 Italië is bezorgd over de grote stroom vluchtelingen uit Tunesië. Volgens de regering zijn de afgelopen drie dagen al 3000 asielzoekers aangekomen op het eiland Lampedusa. De Tunesiërs ontvluchten hun land vanwege de onrust die daar heerst, sinds president Ben Ali is verdreven. Bij een schietpartij in Terneuzen zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Agenten hoorden dat er schoten werden gelost bij een café.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 Na een bewolkte en natte dag gisteren mogen we vandaag genieten van een droge dag. Zaterdag waren de verschillen overigens enorm. In Limburg scheen smiddags nog even de zon en werd het zo'n 15 graden. In Groningen werd het overdag maar 1 graad en daarbij vielen nota bene sneeuw. Vandaag zijn de verschillen een stuk kleiner. In het noorden wordt het vandaag een graad of 6, in het zuiden zo'n 10 graden. Vanochtend is het eerst nog even op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Hier en daar komt er ook nog mist voor, maar in de loop van de ochtend klaart het vanuit het zuiden steeds meer op. Ook de mist zal verdwijnen. Vanmiddag dan zien we een afwisseling van zon- en sluierbewolking en het blijft droog. De wind is eerst zwak tot matig, komt uit het zuidwesten. Vanmiddag trekt de wind aan en draait dan ook meer naar het zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog. Het koelt dan af naar een graad of 4. Kijken we naar morgen, maandag. Dan begint de dag overal bewolkt... met in het westen mogelijk al een beetje regen. Overdag trekt de regen ook naar het oosten. En het wordt daarbij zo'n 6 tot 9 graden. U luistert naar Dit is de Zondag met Jeroen Snel... Welkom terug bij Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, goedemorgen. Fijn dat u luistert. Vanochtend praat ik met professor Klaas Smeelik. Vorige week werd zijn boek gepresenteerd. Um, de zeven levens van de protocollen van de wijze van Sion. Zeven keer zijn die protocollen opgedoken sinds begin 1900, eind 18 zoveel. Um, die, die wijze van Sion, ik vroeg, ik vroeg me af, professor Smelik, Wie zijn die wijzen dan eigenlijk van Sion? Ja, als u het weet, dan, is... weet, je, dan, weet <laughs> we, dan moet u meteen een belangrijk artikel schrijven. Ja. Ja. Niemand weet wie die wijs van Sion zijn. Want ze zijn dus uit het brein van deze Matthij uh, uh, Golovinsky uh, opgedoken. Uh, je ziet in de Engelstalige traditie dat ze daar de elders of Zion worden genoemd. De ouderen. Het is de so oudsten van Sion. Uh, dus het zijn twee verschillende termen die gebruikt worden bij een Russische term... ligt meer de lijn van wijzen. Het worden verondersteld leiders te zijn van, uh, de Joods, van het Joodse volk. Maar aangezien er geen leiders ooit van het Joodse volk meer geweest zijn... sinds de oudheid... Uh, is het dus de vraag wie dat moest zijn. En je ziet dan op een gegeven ogenblik... dat degene die dan de belangrijkste editie heeft uitgegeven... van de protocol van de reis van Zion... dat deze man de connectie gaat leggen met uh, Herzl. Hm. En het zionisme. Ja. Dus in de oorsprong was er geen enkele connectie tussen dit geschrift en het zionisme. Het geschrift was geschreven binnen de Russische context... Ja. om de liberalisering in die toen in die tijd, omstreeks 1900, in Rusland plaatsvond... om die in de kwaad daglicht te stellen. Dus pas veel later is de link gelegd met Herzl de grondlegger van het zionisme? Ja. En toen is in een dus... soort latere editie, om het simpel ja, te zeggen. Ja, inderdaad, wat u zegt, ja. in een latere druk. Ja. En dan vanaf dat ogenblik uh, wordt er dus die connectie verder uitgebouwd. En u begrijpt dat in de zesde leven, het leven dus in de Arabische wereld, deze connectie heel belangrijk natuurlijk wordt, omdat het dan gekoppeld kan worden aan het anti-Zionisme. Ja, eh, waaruit waar ziet dat uit, bijvoorbeeld nu in de Arabische wereld? In de Arabische wereld wordt dus permanent, uh, een, een, vooral dus ook in Iran, er wordt permanent de propaganda ja. naar voren gebracht... dat joden uitzenden op de wereldheerschappij. Nou ja, dat, dat is bekend, maar wordt dan ook teruggegrepen... op ja, die zeker. geschriften, op de protocollen ja, van de wijze van Sinan? Zelfs in de bekende Frankfurter boegmessen... Ja, de grote de, boekenbeurs. Ja, de grote boekenbeurs. Heeft de Iraanse afdeling heeft dit boek gepresenteerd... als belangrijk nieuws- en bewijsmateriaal voor de werkelijke... Uh, ambities van de Zionisten. U heeft uh, geprobeerd deze protocollen te ontmaskeren. De Zeven Levens van de Protocollen van de wijze van Sion. heet dan ook uw boek. Had u, had u het niet veel beter de Zeven Leugens moeten noemen dan? Ja, nou ik, ik was Maar zelf... het zijn natuurlijk zeven periodes die u beschrijft. Ja. Hè? Nee, dat is omdat ik zelf gewoon geïntrigeerd raakte door de vraag van hoe kan het nu dat terwijl Iedereen kan weten dat een boek op bedrog en plagiatus ja. berust... dat mensen dan toch nog steeds erin blijven geloven. Gaat het werken? Want met alle respect, u, u heeft een prachtig boek geschreven... maar uh, uh, gaat dit boek afrekenen met dan de interpretaties uit het verleden? Nou, ik, in het slotwoord uh, ga ik daarop in op deze kwestie. Ik zeg, je moet een onderscheid maken tussen de echte antisemieten. En echte antisemieten kun je niet bereiken. Want die hebben een hele andere manier van denken dan wij. Dus daar heeft u het boek niet voor geschreven? Nee, die, dat, die hoeven dat niet de moeite te nemen Wat te lezen. Wat hoopt u dan toch dat, wel te doen? Het gaat eigenlijk om de, om de omstanders. Dus dat zijn de mensen die niet... Uh, specifiek zich interesseren voor het nee. jonendom. Maar wel beïnvloedbaar zijn. misschien. Maar, be, maar dus de ene kant op kunnen worden getrokken... en de andere kant kunnen worden opgetrokken. Ja. Zoals je dat natuurlijk ook hebt gezien in de jaren 30 en ja. Nou ja, je zou zeggen dat die protocollen uh, bij neonaties uh, geliefd zouden zijn. Dat dat uh, omarmd wordt. Wij gingen ja. uh, langs bij uh, Joop Glimmerveen. Ah. Inmiddels 82 jaar. Oh, hij leeft nog. Ja, hij leeft nog. Hij is uh, de oud-leider van de Nederlandse Volksunie. Nee. Volks uh, hij noemt zichzelf een overtuigd nationaal socialist. En tegenover collega Wim Eikelboom erkende hij... dat hij de protocollen ook in zijn boek gekast heeft staan. Ik heb ze hier ergens liggen, maar ik vind er ook niks aan. Ik ben er een keer aan begonnen, dat ga ik niet zitten lezen. Het zijn ook van een vergadering van uh, de, de elders of Sion, geloof ik, in, in Zwitserland. Nou, ja, wat moet je daarmee? Ik geloof dat het een vervalsing is. Is er in uw kringen vaak discussie over gevoerd? Nou, dat niet. Kijk, als, als iemand erover begint, dan kap ik het meestal al af. Want uh, ja, want ik vind het zonde van mijn tijd eigenlijk. Ik geloof namelijk niet dat Larry Polak deelneemt aan een Joodse samenzwering. Ik vind wel dat Joden erg oververtegenwoordigd zijn in bepaalde functies. Dat vind ik wel. En daar ben ik dus tegen. Nou, dat heb ik ook voor in de gevangenis gezeten, dus daar ben ik tegen. Als u zegt, die protocollen die vormen niet voor mij een geschrift waarop ik mijn visie op het Jodendom uh, formuleer, wat, wat voor geschriften zijn dat dan wel? Ik passeer me gewoon op rassenkunde. Ik heb wel de boeken van Kunst gelezen. Ik heb natuurlijk een brochure gekocht over rassenkunde in de oorlog. Maar ja, toen was ik al uh, uh, geestrichter voor die kant uh, waar ik voor gekozen heb. Hè? Ja, Joop Glimmerveen, 82 jaar, oud-leider van de Nederlandse Volksunie. Wim Eigenboom had hem aan de telefoon. Wat denkt u als u dit zo hoort, professor Smelik? Nou, ik denk uh, uitstekende, ja. typering van deze ontzettend vervelende, saaie tekst. Ja, maar, maar hij doet, dat doet het al zoals notule van een vergadering. Ja, dat, dat is het ook, Dus wat het, als het gepresenteerd wordt. Maar ik, ik heb precies dezelfde ervaring als die, hoewel onze uh, politieke richting waarschijnlijk haaks tegenover elkaar staat. Maar ja. het is een ontzettend saaie tekst, dus dat is ook een van de grote wonderen... dat zo'n saaie tekst zoveel invloed en zoveel nefaste slechte invloed heeft gehad. Is het een geruststelling voor u dat iemand uit de nationaal-socialistische hoek dit zegt? Dat, dat hij het ook afdoet als onzin? Die protocollen? Maar nou, ik heb helaas de website van Stormfront bekeken waar deze tekst zo op te, te vinden is. Ja. De Nederlandse vertaling, een zeer gebrekkige vertaling trouwens. De Stormfront, de extreemrechtse organisatie in Nederland, mm. die, die maken gebruik van toch die protocollen van ja, de reizen van Sion. die staan zeer centraal op hun. Uh, op voorraad, zeg maar. Waar dan, ja, ja. en Hoe wordt hij dan op gereageerd door de mensen? Ziet u dan reacties ook van bezoekers? Ja, van dat, dat, dat, dat het maar weer een bewijs is dat de Zionisten overal achter zitten. Ja. Mijn kamp van Hitler is in Nederland verboden, echt. Ja. Zou dat ook moeten gebeuren met de protocollen van de wijze van Sion Ja, volgens mij wel. Dus uh, en dan baserend op het feit dat het gaat om een plagiaat en bedrog... En ik vind dat uh, de enerzijds, het is dus, ik zou zeggen, eerder dit geschrift dan mijn kamp. Want mijn kamp is een authentieke uiting van een verwerpelijke ideologie. Maar dat is het is gewoon Hitler authentiek. die dat boek heeft geschreven. En dat is dan historisch nog interessanter. Ja, ja. Maar dit is dus, een, het is geplagiaat, wat u zelf zei. En het is bedrog. Hm. En ja, ik, uh, ik heb gezien dat de Hoge Raad heeft het balletje balletjespel verboden uh, omdat dat... Uh, Ik zie het vergelijk niet. Ah, ja. Oké, okay, hetzelfde is... stel dat je het balletje-balletje-spel speelt. Zo'n balletje onder een, onder een bekertje, bekertje ja, op straat... Onder een bekertje. en dan ben je geld kwijt. Je verliest altijd. En je ja. verliest altijd, want het is bedrog. <laughs> en als je dan zou zeggen, ja, maar dit moet kunnen... want schaken is toch ook een spel... ja, dan... Uh, van dat soort categorie. Ja, de SGP, die heeft gezegd van nou dat boek hoeft dan niet verboden te worden, maar laten we een bijsluiter ja. erbij geven, eigenlijk waar u het eerder over had, dat in de computer bij de universiteitsbibliotheek ja. ook staat: van let even op, want dit is werkelijk het boek. Is dat dan een goede tussenoplossing voor nu? Die bijsluiten? Ik, ik denk dat het op zich een goede oplossing is. Ik wil graag zelf wat een stapje verder gaan. Maar hier ben ik ook wel weer al redelijk tevreden mee. Ja, want u, u bent er ook actief in om dat boek, die, die protocollen dan te verbieden? Uh, nee. Verboden te krijgen? Dan zou ik ze massaal bij Amazon.com moeten inkopen. Ja? Daar heb ik helaas het geld niet voor. Dat ze zijn dus uh, gewoon via een internetboekhandel uh, te verkrijgen? Ja, en dan dus... Kijk, in Duitsland is een nieuwe editie gekomen. Maar dan een fatsoenlijke editie, zal ik zeggen. Daar staat keurig in dat het gaat om een vervalsing. En in de juiste context, ja. Een historisch document en als zodanig interessant. Ja. Maar in, dus de, in Amerika verkopen ze dus de oude, een herdruk van de oorspronkelijke editie... waarin het wordt voorgesteld als een authentiek document. Maar ik kan me voorstellen dat er meerdere zijn zoals u... die uh, ten strijde trekken tegen de protocollen... Ja. in ieder geval daarover publiceren, zoals u het nu heeft gedaan? Ja, dus, dus de meest indrukwekkend, vind ik zelf persoonlijk... is het beeldroman van Will Eisner. Zo'n bekend striptekenaar, die helaas is overleden uit de Verenigde Staten. En die heeft twintig jaar gewerkt aan een stripverhaal... over de protocol van de wijze van oh, de Zion. Oh, dat klinkt als een heel toegankelijk boek. Ja, het is ook in het Nederlands vertaald. Ah. Aan de andere kant, als we uh, praten over verbod op het boek... of een bijsluiter, uh, anno 2011, uh, internet verboden teksten zullen altijd uh, te vinden zijn natuurlijk. Dat, dat is niet meer te verbieden dat dat uh, leesbaar is. Nou, ik, ik werk zoals u weet en woon ook in België... waar dus mijn wel uh, vrijelijk kan worden verkocht. En dan vind ik toch een groot verschil als je, tussen Nederland en België... als dit soort geschriften vrij te koop zijn... Is, dit toch, uh, ja, is dat toch een teken ja, ja. van, ja, het kan eigenlijk wel. Nou. Als je het dan ook zou googlen, eh, die, die protocollen... dan zou je ook vinden, dat zou naar boven komen... van deze geschriften zijn verboden eigenlijk in dat Nederland. Zou, dat, dat, dat zou, dat dat zou, zou dan zichtbaar moeten want zijn. het is een teken, een teken voor de mensen van nu... en het is ook een eerbewijs aan de mensen die zijn omgekomen... Hmm. ten gevolge van dit soort geschriften. Het is... Uh, Bijna dertien minuten over half acht, professor Klaas Melink. Eh, tijd voor onze Dichter bij de Zondag. En vandaag is dat Paul Boorgeven. En hij leidt zijn gedicht zelf in. Dichter bij de Zondag. Het lied van de harpenaar. In de grafkapel van Farao zingt de harpenaar zijn lied over het lot: dat alles treft. Het zij mens of God, hoe tijd de wereld tot waan vervringt. Oud nog niet weg, of nieuw dient zich aan. De grenzen worden schijnbaar verlegd. De goede van nu gold eerst als slecht. De goede van toen heeft nooit bestaan. Het lot is een wiel dat zich langzaam keert. Rustig draait het een volgende slag naar de warme nacht... Komt de koude dag. Zeker is slechts dat de leugen regeert. Onzalig is de liefde voor het woord. De dochter van adem, lucht en wind. Want waar tot slot het hart zijn rustplaats vindt, wordt nimmer meer enig stem gehoord. Wat kunnen we anders dan vrolijk zijn? Ons beperkte leven immers te kort om te zien of het ooit nog anders wordt. En de waarheid bevindt zich in de wijn. Professor Klaansmelink, wat vond u ervan, het gedicht? Een erg mooi gedicht, ik kende het nog niet. Ik, ik kende uh... wel het origineel, het lied van de in de Egyptische ja. versie. Nou, maar dit is van de week geschreven. geënt denk op de actualiteit uit Egypte. Ja. Maar hij zegt, na de warme nacht komt een koude dag... Is dat waar u ook aan denkt, als u aan Egypte denkt en de demonstranten daar op dat Tagirplein? Uh, nou, ik ben vooral bang dat we een herhaling krijgen van wat er in Iran is gebeurd nadat de shah verdreven werd. Een, een heel streng islamitisch regime? Nou nee, dus dat je eerst een links-liberale uh, tegenkracht krijgt die denkt de macht in handen te zullen krijgen. door een verbond te sluiten met de fanatieke moslims om vervolgens door deze mensen te worden vermoord. Ja. Hoe schat u de toekomst in als het gaat om de relatie met Israël van Egypte? Dat hangt dus erg vanaf welke de rol de, zal de, de moslimbroederschap gaat krijgen. Nou, als die... ze aan de rand blijven, dan ja. zal het nog niet zoveel gevaar lopen. Ze maken niet uh, duidelijk dat ze ambities hebben om mee te doen aan de verkiezingen? Nee, dat uh, is mij ook opgevallen. Maar het kan natuurlijk een tactisch uh, uh, zich even terugtrekken zijn ja. om daarna beter te springen. U bent nog niet overtuigd? Nog niet, nee.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 Het is de thuis. De car van Tracy Chapman. Professor Klaas-Melink, uh, we spraken over uw boek, De Zeven Levens van de Protocollen van de Wijze van Sion. Uh, Antisemieten die omarmen de originele protocollen van de Wijze van Sion, de originele, de verbouwde protocollen, he, daar hebben we het over gehad. Um, we zien vandaag de dag dat het antisemitisme uh, weer lijkt toe te nemen. Zeker in Nederland. Heeft u die ervaring ook? Ja, het antisemitisme uh, komt weer terug. En het meest interessante daarvan is... Uh, je hebt natuurlijk, laten we zeggen, we kunnen het splitsen. Hè? Je hebt dus dan de groep uh, allochtonen die het antisemitisme overnemen... Uh, binnen het kader van het conflict van het Midden-Oosten... wat ze naar Europa willen verplaatsen. En aan de andere kant zie je dus uh, een uitstraling van dat anti-Zionisme... dus de strijd tegen de staat Israël over een steeds groter publiek. Dat was oorspronkelijk waren dat vrij extreem linkse kringen... die zich uh, tegen de staat Israël uitspraken. Maar dat begint nu langzamerhand steeds groter te worden. En dat is het ook meest verontrustende eigenlijk van de zaak. Kijk, antisemieten heb je altijd gehad... Dus daar kun je, dat is een natuurverschijnsel, zullen we maar zeggen. Maar het, het gaat erom hoe ver wordt antisemitisme geaccepteerd door de samenleving of niet. En dat is dus ook het belangrijke van dit ogenblik waar we nu zijn. Maar, uh, wordt het geaccepteerd door een bredere laag van de bevolking? Of wordt er gezegd nee, absoluut niet, streng verboden, uh. taboe? En wat, wat is je gevoel als het gaat om deze vraag? Wat is dan uw eigen antwoord op die vraag? Nou, dat als je naar de geschiedenis kijkt vanaf de 19e eeuw, dat zodra het antisemitisme enigszins oogluikend wordt toegestaan of gezegd, nou het is niet zo belangrijk, maar, of wat dan ook... Ja. Dat het dan heel snel stijgt. Maar heeft u dat gevoel dan nu, aan het 2011, dat het oogluikend wordt toegestaan? Ja, dat het wordt gezegd dat het niet zo belangrijk is. Er uh, wordt gezegd van antisemitisme moet je zien binnen het kader van het racisme, wat onjuist is, want het is een eigen zaak. Ja. En het is dus langzamerhand een soort vergoelijken. En dan krijg je de volgende stadium in dit proces. Is ja, maar de joden zijn er eigenlijk zelf verantwoordelijk voor dat er antisemitisme is. We gaan even naar een ja. fragment, wat denk ik niet te vergoeien is. Gewoon een fragment van de straat, ja. waarin een Marokkaanse jongen laat zien hoe hij over Joden denkt. Dus wat deze mensen doen, vind je een goede actie? Vind ik een hele goede actie, dat ze tegen Israël strijden. Omdat ze nee, gewoon, je, dat je is gewoon die tepels, tempels op hun hoofd hebben. Ik hou daar niet van. Wat voor tempels? Die tempel die, weet je, die, die hoedjes. Je hebt een hekel aan die hoedjes. Ja, dan wil ik gelijk joeken. Ik wil ze gelijk prikken, weet je. Ik heb graspen hier. Maar ook de Joden in Nederland? Ja, maar ik heb hier graspen. Niet in bij Aarskijken. Maar gaat het gewoon om Joden of gaat het gewoon om Israëli's? Het gaat gewoon om de Joden. Joden. De Israëli's, allemaal zijn één. het Joden en Israëli's zijn toch twee verschillende dingen? Nee, zijn niet. Ik vond mij hetzelfde. Als ik haal de Israëli's, dan ik de Joden ook. Ja, Marokkaanse jongen. Ik heb toch niet het gevoel, professor Smelik, dat veel luisteraars zullen dit zullen vergoeilijken om uw woord nog even terug te pakken? Laat ik dan een voorbeeld nemen uit mijn eigen ervaring. Mijn dochter Rosa ging naar een Joods jeugdkamp. En, ja, dat de plaats waar dat vond, plaats zou vinden moest worden geheim gehouden tot op het laatste ogenblik. Er moest bewaking zijn. En dan is er dus een Nederlandse samenleving die accepteert dat één bevolkingsgroep zich dus voortdurend moet worden beschermd, zichzelf moet worden beschermd... zonder subsidie van de overheid. En de overheid dus geen niets doet om deze groep te beschermen. U, uw dochter ging in Nederland op een jeugdkamp? Nederland in een jeugdkamp. En daar was bescherming, zegt u? Dat was bescherming die Je, oh, de liberale gemeenschap zelf had moeten regelen. Wat denk ik aan? Aan bodycards met van die oortjes in? En, uh... Twee stevige jongens die ja? dat... Uh, de, de toegang moesten bewaken. Maar is dat echt nodig? Zouden er anders dingen zijn gebeurd? Kennelijk is er binnen de Joodse gemeenschap zoveel naigheid al gebeurd... dat men steeds verder moet gaan in de bescherming van zichzelf. En Nederland, de Nederlandse samenleving vindt dat dus normaal... dat Joden zichzelf moeten beschermen... in plaats van dat men zou zeggen dit is... Omgehoord. Ik vind het zelf ongehoord dat een kind niet zomaar naar een kamp gaat zonder dat er beschermd moet zijn. De Tweede Kamer is uh, aan het discussiëren over, uh, over het onderwerp. Bestaat er volgens u een uh, succesvolle methode om antisemitisme uh, te bestrijden? Uh, ja, de, uh, oh. er is maar helaas maar één oplossing en dat is de, totaal geen enkele... Uh, tolerantie hebben ten, voor elke antisemitische, anti-Joodse actie, wat dan ook. Ja. Dat is heel streng optreden. Ja. Om de mensen duidelijk te maken van dit accepteren wij totaal niet. En moeten we dan onderscheid maken tussen het beledigen van Joden en het beledigen van andere bevolkingsgroepen? Ja, dat onderscheid moeten we maken. Dus er mag niet eenzelfde maatregel of wet uh, tegenkomen. Nee, want antisemitisme is een op zich losbestaand verschijnsel. wat losstaat van het racisme als zodanig. Racisme en discriminatie moet je natuurlijk ook bestrijden. Maar je moet het niet op één hoop gooien. Dit gaat om een hele specifieke verschijningsvorm die ook heel duidelijk historisch steeds bepaald is... en dus een eigen aanpak vergt. Het is historisch uh, bepaald, zegt u. En ik vroeg me toch ook weer af, waar komt het toch steeds weer vandaan... dat er antisemitische gevoelens zijn? Dat de joden zo onderwerp blijven van, van, van haat en spot? Ja, dat is dus een, gaat terug op een hele lange traditie nee, van duizenden jaren. Ja, maar ik wil geen historisch antwoord. Ik wil gewoon nee, weten geen... waarom die Marokkaanse jongen van de straat, die we net ook gehoorden... Uh, die baseert zich toch niet op die historie? De, in de Arabische zenders, dus die in de, niet in een Europese taal, maar in het Arabische of in het Perzisch uh, uitzendingen geven, wordt continu erop gehamerd... dat de Joden de schuld zijn van alles en nog wat. Alle antisemitische propaganda van vroeger uh, uit het Westen... is in de Arabische wereld nog steeds populair. Tot slot, uit onderzoek blijkt ook wel weer... Uh, dat eigenlijk niet de allochtonen Nederlanders... maar dat met name de autochtone Nederlanders zich schuldig maken aan antisemitisme. Ja. Nou, dat is... Veel meer dan de allochtone Nederlanders. Natuurlijk, maar de allochtonen Nederlanders die zijn natuurlijk een wat, zijn zelf een onbeschermde groep. En dat betekent dus dat zij wat dat betreft uh, veel makkelijker doelwit kunnen zijn van, uh, de, van, van de aandacht van de pers. Hm. Professor Klaas Melik, het uur is uh, omgevlogen. Oh, ja. Ik moet u uh, vragen of u, u uw stukje wil voorlezen uit ons gastenboek. Juist. Houdt u uw hart vast? Ja. Oké, okay. dan, dan, dan is het goed. <laughs> uh, de ideale zondag valt voor mij op zaterdag. De rustdag zoals in de Bijbel voorgeschreven. Zes dagen zult gij werken van zondag tot vrijdag. Maar op zaterdag niet, want dan is het Shabbat. De dag dat God ophield, en dat is in het Hebreeuws Shabbat... met zijn scheppingswerk... De Romeinse keizer Constantijn heeft de christenen verboden om de Shabbat te onderhouden. Maar gij zult God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, ook al gaat het om een keizer. Daarom valt voor mij de ideale zondag op zaterdag. Professor Klaas Melink, dank voor uw komst naar Hilversum. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel De Zeven Levens van de Protocollen van de wijze van Sion. Straks naar achter is het weer tijd voor Vroege Vogels met Menno Bentveld. Goedemorgen Menno. Goedemorgen Jeroen. Ja, straks twee uur natuur en milieu. Uilen, roofvogels, kippen en veel aandacht voor uh, onze landschappen. Het Wereld Natuurfonds kwam uh, afgelopen week met nieuwe plannen voor ons landschap. En schrijver Willem van Toren die gaat juist Nederland verlaten... omdat hij het helemaal gehad heeft met de verrommeling van ons landschap. Nou, ze zitten hier allebei in het kapitaal zo direct. We gaan luisteren naar vroege vogels na het nieuws van acht uur.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 Capino Palet Rotterdam presenteert Songs for Drella, toen een legendarisch concert